Woo! We'll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 Dit was het een nieuwe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 het wordt een knijter van een hit Silo Green en een beetje geschald mag ook wel fuck you. Jawel Roy, je bent erbij weer hè? Ja, goeie avond nu. Goeie avond, avond. Hoe gaat het met je? Ja, lekker druk druk druk druk. Ja, hij zit wel lekker. Ja, het is wel heel erg goed. Het geeft een goed gevoel in ieder geval. Vandaag stond ik alweer lekker in het Haamsdagblad. Dagblad. In het Haamsdagblad Dagblad? In het Haams Dagblad met een stukje over het Kunstenstein. Oké. Okay. En afgelopen donderdag ook in de Zandvoortse Courant. Dus uh, ja, daar was ik wel heel erg tevreden over. Wat want... een stukje was dat dan? Ook over het Kunstenstein. Oké. Okay. Ja, dus uh, ja, hartstikke leuk. leuk. Kunstverstijn. Kunstfestijn, ja. Vertel eens wat over. Ja, Kunstestijn is in 2008... Ja, 2008 begonnen voor het eerst. Yeah. Organiseerde ik het samen met uh, Joyce Meister en uh, wij, uh, deden, samen, uh, ja, wij uh, deden samen het kunststijn organiseren. Het muziekpaviljoen bestond uh, toen net en uh, Vir Vir Virgil Bawitz was toen de voorzitter van het Overzet Cultuurfonds en hij runde het muziekpaviljoen op het Ratersplein met yeah. allerlei leuke muziekevenementen. En daaronder zocht hij ook een jongerenproject. En daar is toen het Kunstverstijn uitgeboren. Dus dat is wel heel erg leuk, hè? Leuk ja. En um, ja, wat houdt het Kunstverstijn? Wat houdt het in? Ja, nou, het Kunstverstijn is georganiseerd door On-Air events. En um, ja, het Kunstverstijn is een. Uh, is een, is een uh, evenement waar een jong talent de kans krijgen op, op, op, op een podium hunzelf te presenteren. Maar dan hoef je niet alleen aan zangtalent te denken. Nee, kan je ook aan een goochelaar denken of iemand okay. die eenwiel fietst. Maar je kan ook aan een rapper denken of cabaret, muziek. Het maakt allemaal oh, een, niet uit. Hartstikke leuk. Echt een beetje een talentenshow. Ja, maar, het is echt zo'n Holland's Got Talent-achtig het, het is dus wel iets waardoor iemand kan winnen, zeg maar. Het is ja. wel een soort de talentenjacht. Ja, en ik zou je even wat grapjes stellen. Voordat, toen het Kunststein begon, toen begon net ook Holland's Got Talent. En toen was het nog net niet begonnen. Toen wisten we nog niet dat het er kwam. En uh, nu is het Hollands Got Talent natuurlijk zo populair dat we eigenlijk hetzelfde concept hebben, maar dan onder een andere naam. Oké, okay. oh, hartstikke leuk. Heb jullie ook dezelfde loopt. presentatoren of dat niet? Was dat maar zo, hè? <laughs> nee, ik mag het zelf presenteren weer oh, dit jaar. Dus, ook prima, uh, toch? Ja, zeker. En uh, wanneer, wanneer is het? Uh, 12 september. 12 september, twee, twee weken ja, over twee weken. Op het Raadersplein in Zandvoort vanaf half twee tot, uh, tot vier. Ja. En um, ja, jong talent gezocht hè. Je wordt beoordeeld door een vakjury, die is trouwens nog niet bekend helaas. Oké. Okay. En uh, je kan leuke prijzen winnen. Je, uh, van deze naam zeven tot 21 jaar, dan kan je je opgeven via www.onair-event.nl. En uh, ja, dit wordt natuurlijk allemaal mo mede mogelijk gemaakt door Nelly Fans, maar ook door het overgezet cultuurfonds. En natuurlijk CFM, altijd hartstikke bedankt voor de promotie. Daarom staan jullie ook op de poster. Hè? <laughs> dus, uh, ja. Oké, okay, en nou hartstikke leuk. Dus uh, ja, het is, het is gewoon heel erg leuk. En ook een kick om op zo'n podium te staan. Hè? Want jij hebt er natuurlijk zelf ook gestaan. Ja, klopt. Het is weken, ook een, een hele leuke geleden. sfeer daar. Ja, het zit ook op. midden in Zandvoort eigenlijk. Ja. En iedereen kan er eigenlijk wel makkelijk... Ja, het wel om rondom, maar als het wordt afgezet... is het geen probleem. Kan iedereen er makkelijk bij. Ja, en er zijn stoeltjes voor iedereen. Die kunnen ja. lekker meekijken. Het is altijd gezellig... het kunstenstijn. En ook populair... want het is dus het derde jaar dat we het mogen organiseren. En uh, om trots op te zijn... Uh, krijgen we zoveel leuke reacties. Ook vanuit de pers... Maar ook ook vanuit de, de onderneming, ondernemers, want Sun Park Zandvoort heeft gewoon een dagje bowlen of een, een uurtje bowlen aangeboden met een bitterballetje okay. oh. en een visie drinken en daarbij, dat is allemaal voor de winnaar van het in 2010. Maar er zullen ook veel meer, meer prijzen komen, maar daar zijn we in ieder geval nog mee bezig. Ja, en uh, hoe zit het met de aanmeldingen? aanmeldingen lopen nog niet heel erg denderend, maar meestal is dat ook wel een week van tevoren pas ja, dat ja. het echt gaat lopen. Ja. Dus uh, we zijn nu keihard aan het promoten en daar kom ik dus ook net vandaan. Ik heb me opgesloten in mijn huiskamer Niemand ja. komt bij me. Ik ben keihard gaan promoten van uh, Kunstenstijn, Kunstenstijn, Kunstenstijn. Want dat moet echt uh, ge gewoon uh, weer een succes worden net als alle andere jaren. Dus uh, Kunststijn Kay. 2010 kan je opgeven via www.onair-event.nl. Ben je tussen de 7 en de 21 jaar, dan ben je hartstikke welkom. En wie weet vind jij dan wel een van de mooie prijzen tijdens Kunstenstijn 2010. Jongtalent geef je op. Nou leuk. Ik heb er in ieder geval zin in. Ik kom zo iets zo kijken. Hé, hey Rudy. Is ja. jury niks voor jou? De jury? Nou... Die ouwe, ogen ik heb, al <laughs> ik heb al een beetje ervaring als jury. Maar uh, de kosten zullen wel... Er... Nee, geintje. Nee, het lijkt me hartstikke leuk. Ja? Ja. Kan ik je opschrijven? Ja, ik denk het wel. Ja, ik moet kijken of ik kan. Maar ik, ik denk het wel. Dat wordt hartstikke leuk. Maar heb je nou opgegeven? Je bent nog niet klaar. Hè? Ik, ik ga je goed beoordelen. <laughs> <laughs> nee, verder nog iets te melden? Ja, in ieder geval... Er um, dus gaat nog hoop gebeuren. Ik heb wel nog een leuk nieuwtje. Entertainment nieuwtje. Ik heb je vorige twee weken geleden heb ik verteld in de uitzending van uh, uh, Exire. Dat uh, is een nieuwe band die uh, bij uh, On Air Events uh, terecht... Uh, is gekomen en ja, dat hoor je. Uh, Engelstalig toch? Uh, ja, Engelstalig. Ja. Het rap is het, maar heel erg goed, gewoon echt keihard goed. Ja. Echt gewoon keihard. Hij heeft mij ook met bijvoorbeeld en zo samengewerkt. Oké. Leuk. Maar daarbij komt ook dat Dindi of Dorinde. Rinde, <laughs> uh, ja, zo heet. Is dat de artiestennaam? Din-Droomgezel. Oh. Uh, is nu omgetoverd tot Dindi. <laughs> en Dindi is betekent dus de Dindi dus de D van droomgezel. Ja, also, tuurlijk. <laughs> nee, het is een grapje. Oh, het is een grapje. <laughs> en, ja, het is het kan toch een artiestennaam Dindi? <laughs> ja, hij zei niet. Dindie. In jouw Ja, zoen, ze heet wel Dindy. Okay. En uh, zij uh, heeft van de week haar single opgenomen. Ja, leuk. Ze vertelde tijdens natuurlijk de CFM zomer zomertoe dat er iets ging gebeuren. Maar die single was nu eindelijk opgenomen. Gaat voor... voor us en vooral All Voor us and for All, all. oké. Okay. Ja, um, het is echt een heel mooi liedje geworden. Ik kan er nog niet veel je over vertellen. Ik kan ook niet vertellen wat voor nee, soort nummer het nee, is? Of ik dat heb mag zo meteen, nee, ik heb er zo meteen een danceplaat in ieder geval. Okay. Ik heb zo meteen de afspraak met waar de cd-presentatie misschien gaat plaatsvinden. Yeah. En uh, ja, dat gaat gewoon heel erg leuk worden. Dus dat was nog even een klein nieuwtje okay. die ik wou vertellen. Ja, nou hartstikke. heb je enig idee wanneer het ongeveer gaat uitkomen? Eind oktober. Eind oktober. Nou natuurlijk, hier bij Entertainment View de Het primeur. laatste nieuws en de primeur ook. Dat is ja, beloofd tuurlijk. hè, dat is beloofd. Het komt helemaal goed. Nou, ik ben weer helemaal op de hoogte. Natuurlijk helemaal van het kunstverstijnen. Ik heb er hartstikke zin in. En dat uh, ja, dat komt helemaal weer goed. Ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En uh, ja, nou ja, ik spreek je zo nog wel even. Hè? Ja. Ja, is goed. Daar komt mijn schip al aan.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 Dus ik neem je naam maar mee. Gun me vaarwel en vergeef me dat ik hard op.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 En dansen aan zee hier bij Entertainment for you op CFM Zandvoort. Prachtig nummer natuurlijk. Hey, ik vertelde aan het begin van de uitzending over een uh, koffer die was opgenomen bij Giel Belen in de uitzending. Dit nummer is speciaal opgenomen door, uh, even kijken, Van Velsen, Miss Montreal, Alan Clark, Berthof, Treintje Oosthuis, TVN en Lange Frans. Dus niet de minste. En die hebben een uh, koffer opgenomen voor Giro 55. Het actie, uh, actie 5, dus voor Pakistan. Uh, het is een cover van John Legend. En uh, ja, ik ga hem even voor jullie draaien. Maar ik moet één ding zeggen, hij is wel mooier. 3 miljoen kinderen hebben kans op diarij in cholera. 4 miljoen mensen zijn dakloos. In een gebied dat nou ja, zes keer zo groot is als Nederland... Uh, worden er op dit moment concreet 1 miljoen mensen met de dood bedreigd. En om het gewoon eventjes helemaal af te maken... 20 miljoen mensen zijn op dit moment getroffen door deze ramp. Dus wake up, everybody. life. Live. Wake up, everybody! No more sleeping in bed. No more bad thinking. Jump! So very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Yeah, yeah. We go, all the teachers, time to teach a new way. Maybe they will listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, when the world is in their hands. The way you teach your children, teach them the. Okay. Yeah. Hand. Maar wat is er weerlijk in de wereld van Frans? Het is de wereld van jou, het is de wereld van mij, het is een wereld van verschil. Hier voor ons allebei. Ik voel de tranen langs mijn wangen als de regen uit de lucht, stel je voor alles is weg met je kids op de vlucht. Zij kijken naar jou en jij kijkt naar boven. Je blijft rennen. waar kan je nog in geloven? Wakker lieve mensen en open je ogen, geef wat je kan. Onze lijnen zijn open 0801112 Een klein beetje hulp, iedereen doet doet mee. Sleeping in bed, wake up, everybody. Badu, paru. Oh, I said, I need a little help. Can't do it alone. Can't do it alone. I can't, I can't do it alone. I can't, I can't do it alone. I can't do it alone. No, no, no, no, no. alone. alone. What the fuck? Waarom je vaak een bootje hebt gemist, of gewoon die kans niet ziet. Hoe meer ik me verdiep in jou, hoe meer ik het gevoel in mijn hart, blind vertragen naast me morgen. Laat mijn handen je verzorgen. En je luistert als ik zing, alleen ik durf het niet te zeggen. Kijk in mijn ogen, zie me smelten hier. Elkens weer. Volgens zijn geweest, en jij lijkt me te nemen als een engel uit de hemel met een onbevlekte ziel. Wie ben ik om weg te vliegen, nog voor tegen. En jullie hoef je niets te doen. Kijk, in twelve zier Een oh. hoop verstaat mijn hart. Een hoop bezend. Ik ben zelf de liefde laten slot. Mijn sentimenten, ik leef en zal de liefde laten stromen. niet. mijn hoofd verstaat mijn hart, Jeroen van der Boom. Zo, ik hoop dat je even lekker aan het genieten bent van deze muziek hier bij Entertainment for You. Ik heb ook nog wat, uh, ja, wat show een apart bericht over Lady Gaga. Ze is al een beetje raar, maar nu weten we eindelijk waarom. Lady Gaga heeft veel gehad aan haar drugsgebruik. Ze zegt zelfs, ik raakte geïnspireerd door. De zangeres kwam door haar drugsgebruik tot bijzondere inzichten... en denkt dat haar succes daarvoor een deel aan te wijten is. Nadat ik stopte met mijn muziekopleiding... snapte ik pas echt wat voor kunst ik wilde maken. En had allerlei plannen. Sommige mensen vinden inspiratie op donkere plekken. Ik ben één van, de, van die mensen. Uh, wat een groot verschil tussen mij en een junk is... is dat ik drugs gebruik en dan muziek ging maken... Maar ik gebruik nooit drugs om de zelfs. Ja, ja, dat zei Amy Winehouse ook en je weet wat daarmee gebeurd is. En nieuwtje over Gerard Joling, want het gaat weer goed met hem. Hij is zo goed als nieuw, staat hier. Hij gaat weer binnenkort weer ouderwets aan de slag. Gerard moest zijn, uh, op doktersadvies een tijdje rust nemen en zegt dat daardoor zijn optredens. En zijn zaterdagavondshow met bovenerfendorms op SBS6 af. Gerard genoot van een welverdiende vakantie in Spanje en is weer behoorlijk de oude. Vertelt zijn manager aan 100% NL tijdschrift. Het gaat een stukje beter met Gerard. De rustperiode doet hem zichtbaar goed. Gerard hoopt zo smoedig mogelijk werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Ook een nieuw o, nieuwtje over Dries Roelvink. Hij stond natuurlijk op nummer 1, was er natuurlijk heel erg blij mee. Maar hij is er alweer vanaf. Nick en Simon hebben zijn plek ingenomen met de nieuwe nummer 1 het Een Nieuwe Dag. De Volendamers staan sinds vrijdag op de eerste plaats van de top 100. Dries heeft in totaal twee weken van de eerste positie kunnen genieten. Toen de volkszanger te horen, uh, te horen kreeg dat hij met het nummer Alleen door jou. een nummer 1 had gescoord, sprong hij met kleren en al... in de zwembad in zijn vakantieplaats in Saint-Tropez. En ook een goed nieuwtje over uh, het uh, Hollandska Talent. Ze hebben een kijkcijferrecord voor Hollandska Talent. Is dus verbeterd. Hebben nu uh, vrijdag, dus gisteren, 1,8 miljoen uh, mensen gekeken. Het oude record stond 1,7 miljoen. Uh, in, de finale, in de finale, toen nog uitgezonden door SBS6, was te zien hoe acro. Roy, hoe wil je het zeggen? Nee, zeg ik me. Ga maar door eerst. Ik kom er zo meteen. Jij ja, komt zo meteen. Uh, toen acrobate Daniela Bubberman er met de hoofdprijs van ging, zanger Whalen, die het ook met Hollis Talent, eindigde op de tweede plek. Zeg maar. Ja, ik heb ook nog een uh, showbiz nieuwtje. Ja, vertel maar. Nou, uh, afgelopen uh, zaterdag, dus vorige week zaterdag, uh, was voor de eerste uitzending van uh, de zaterdagavondshow van uh, Bo en, en Mark van Marc -Marie. Ja, Marie. En uh, die is goed bekeken. En mocht het nou toch meer vaker of uh, nog beter bekeken gaan worden en uh, er toch een gevolg uh, moet gaan komen van de zaterdagavondshow, is dat helaas niet mogelijk. Ik weet waarom. Vertel. De productie... Van uh, de productiemaatschappij die dat produceert, het programma, ja, is van Paal de Leeuw, toch? Eva Media inderdaad. Eva Media, en die gaat ermee stoppen. Dat was het, zoiets. Nee, nee, nee. Nee? Hoe weet jij dat, denk jij? Nee, nee, nee. Nee, uh, de productiemaatschappij, inderdaad Eva Media, die heeft dat uh, geproduceerd. Ja. Maar als jij naar het programma kijkt, van uh, Bo en uh, Mark marie ja. uh, en als jij dan naar Mooi Weerderleeuw kijkt, lijkt dat het precies hetzelfde programma. Het is een beetje hetzelfde concept, concept hè? Uh, ja, inderdaad. En uh... Vara pikt dat niet. Dus dat betekent dus dat Vara oh, dat er het. niet mee eens is dat er nog uh, acht afleveringen gaan komen. Okay. Dus dat betekent dus dat er nu acht afleveringen gaan komen van de zaterdagavondshow. En daarna stopt de zaterdagavondshow waarschijnlijk dus definitief. Oké. Okay. Helaas. Ja, want, uh, want het is wel een leuk, uh, leuk programma. Ja, heb je het gezien? Ja, onze grote vriend uh, van uh, de Semermin, uh, de eigenaar daarvan, die was gisteren op televisie. Of uh, was vorige week op televisie. Die heeft gewoon een, uh, een uh, visstrippenkaart uh, gekregen. Oh, leuk. Dus uh, ja, dat was. Heel erg leuk. Dat was trouwens Patrick van de Seminary. Want op de uh, ik heb gehoord namelijk dat Paal de Leeuw gaat stoppen met zijn avond, zaterdagavondprogramma. Ja, die is helemaal al ge is, is gestopt. Die ja. komt ook niet meer terug. En daarom uh, krijgt hij, uh, dat lees ik ook net ergens, uh, de Ma, ma die -di Wodo vrijdagshow. Ja. Heel goed, dat is zijn nieuwe avondshow, dat komt... Uh... Elke avond, hè, van maandag tot met vrijdag. Ja, heel goed, Ja, ik ben benieuwd, is samen met Filemon Wesselink en uh, die schaatser, Erben Wennemars. Ja, klopt. Ja, ik ben benieuwd, dat is volgens mij vanaf maandagavond, nee, we wachten het helemaal af. Uh, misschien nog één laatste dingetje, André Rieu, de fans van André Rieu zijn uh, denk ik behoorlijk teleurgesteld. Hij is namelijk te ziek voor zijn uh, concert in de Amsterdam Arena. Hij, staat, uh, hij is niet in staat om zaterdag 4 en zondag 5 september op het podium te staan, daar in de arena. Op de website van de violist staat de, dat de nieuwe concertagenda zo snel mogelijk bekendgemaakt wordt. André Rieu is geveld door een uh, virale infectie op zijn evenwichtsorgaan. Oei, oei, oei. Hij zei zelf, het, of zijn woordvoerder zei: het is, zelf, het is niks dramatisch. Hij moet nu gewoon een paar dagen rust nemen. Het optreden van André uh, Rieu. Het stadion van Herenveen, oh nee, het, is het ijsstadion dus, het af Stadion. Ja. Van zaterdagavond wordt uh, verplaatst naar april volgend jaar. En nog even een klein Zandvoorts nieuwtje. Aankomende zondag 29 augustus uh, is het zover. Dan gaat de Solex Race 2010 plaatsvinden. Vanaf half zeven uh, in, natuurlijk, uh, rondom de Haltestraat. Daarom staan die grote hekken er ook, Rudy. Oké. Okay. Uh, ja, je kan uh, meedoen met de Solex Race. Je kan een Solex, uh, Solex huren en uh, dat kost 35 euro... En, uh, dan kan je dat aanvragen via 06-23-26-26-26. Nogmaals 06-23-26-26-26. Als je mee wil doen met de Zolux Race. Of stuur een mailtje, of stuur een mailtje naar aberg Nogmaals aberg Dit is Wax. dreams will break the boundaries of our Ganon Flowers, de officiële uh, frontman van The Killers. Heeft nu in, uh, tijdens de break van de band veel zitten schrijven. En daar kwam een heel album uit. En dit is zijn eerste single, genaamd Crossfire. Ik heb iets heel, iets heel moois op internet gevonden. Tenminste, ik vond het wel mooi. Op Radio Veronica heb je uh, een ander radiostation, dus. Uh, heb je een programma, de Bart van Leeuw presenteert. Dat Hij heeft altijd uh, zijn plaat met zijn verhaal. En dan uh, vertaalt hij het Engelse deel vertaalt hij in het Nederlands. En er komen soms hele mooie teksten uit. En dan wil ik even laten horen. En dit is van het nummer uh, van Michael Jackson. Mm, mm, mm, mm. Nou, lekker voorbereiding, dit. Ja. <laughs> Stranger in Moskou. Heel goed. <laughs> Komt-ie: de mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal. Ik wilde even helemaal alleen zijn... en dus liep ik in mijn eentje door de regen in deze oude stad. Mijn gezicht verstopte ik in de kraag van mijn regenjas. Ik was van mijn troon gestoten... en niemand wilde meer iets met me te maken hebben. Hoe heb ik het zover kunnen laten komen, vroeg ik mezelf af. In de regen leek het alsof de zon nooit meer zou schijnen. In de schaduw van het Kremlin liep ik verder door deze vreemde stad. Maar ik had geen oog voor al het moois dat er te zien is. Zelfs niet voor het graf van Stalin. Ik wilde even helemaal alleen zijn. En de regen was die avond mijn enige gezelschap. Er was geen fan te zien op dat late tijdstip. In de verte zag ik de mannen van de KGB die me goed in de gaten hielden. Maar ik probeerde er niet op te letten. In een portiek zat een bedelaar, een kind nog, die mijn naam riep. Het deed me terugdenken aan betere tijden. Ik hoopte maar dat iedereen me voorlopig met rust zou laten. Als je je wel eens afvraagt hoe het moet zijn om helemaal alleen te zijn... verlaten door vriend en vijand, dan heb ik het antwoord voor je. Daar, in die oude stad, voelde ik me door alles en iedereen in de steek gelaten. Het enige dat overbleef was een ijskoud gevoel van binnen. Ik was een vreemdeling in Moskou. En je eenzamer voelen dan dat is bijna niet mogelijk. Het verhaal van deze plaats.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 Tot volgende en zij maakt het verschil hier op ZFM. En misschien wel een leuk, uh, leuk verhaaltje. <laughs> Roy zit hier in de ja. studio en ik heb hier een uh, cd'tje liggen... van Robbie Williams, Swing When You're Winning. En dan zingt hij um, allemaal oude klassiekers van uh, ik zeg maar, uh, Frank Sinatra, Dean Martin en zo... En Roos zegt, hé, hey, die, die is van mij. Of wat zei je nou? Ja, ik zei, met die CD moet je wel heel erg voorzichtig zijn. Ja, hij zegt, <laughs> jij zegt, ja want je hebt hem zeker maar in mijn koffer. Ik zeg, nee, deze heb ik voor 4 euro gekocht op Marktplaats. <laughs> het is wel heel grappig. Ja. Nou ja, en, uh, nou, we vinden het allebei erg geweldig. En daarom draaien we eventjes een nummer ervan. En het is gaan van C&M Jazz. The Mac The Knife. Oh, the shark babe, such teeth.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 By and Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his harder earned cash. And now, Mac, he spends, he spends just like a, like a sailor.